Met Intergalactic. Mijn naam is Pavonet en ja, dit is een uh, bit of a surprise, man. Uh, uh, in plaats van met bier in de avond podcasten, doe ik het nu met coffee in the podcast, uh, met, uh, coffee and morning to Mijn naam is dus uh, Pavonet en dit is alweer de 17e aflevering van de QFF Podcast. Uh, misschien. Uh, Later vandaag ook nog wel een achttiende live via de stream. Maar uh, op deze uh, 20e mei 2014 uh, beginnen we gewoon uh, eens een keertje voor de verandering in de ochtend. Uh, dan is alles nog lekker rustig op QFF. En uh, ja, een, een, een, een uh, zeg maar uh, kijkje in de schreeuwdoos levert mij dan toch al snel op dat... Uh, paar mensen al wakker zijn op QFF. En dat zijn de volgende mensen. Bleed, Karel Leren Leijer en Toxopeus. En, nou ja, goed, um, nu is het rustig. Als ik kijk wie er online zijn, dan zie ik alleen dromen en mezelf. Het is dus uh, nog rustig om tien over tien op 20 mei... 2014. En wellicht gewoon een idee om, om, ja, ondanks dat het dan een ochtendpodcast is, toch maar gewoon te beginnen met onze vertrouwde tune. In approximately one minute from now, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. Een blikseminslag in de antenne van het centraal antennesysteem. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, What? and we are as a people, currently and historically, opposed to secret societies, the secret oaths.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 6, 6, 6. It's not what you think it is. No it's, no, it's not. Maar toch is het het wel, want je luistert echt naar uh, ja, de 17e aflevering van de Q5 Podcast Series. Mijn naam is Bavomet. Het is vandaag uh, dinsdag 20 mei 2014. En uh, bij mij op de klok is het uh, 12 minuten over 10. Ja, en. Um, als jullie het luisteren, is het natuurlijk uh, alweer uh, later op de dag. Of een andere dag. Of een andere maand. Of whatever. But, you know, oké. Okay, we bespreken gewoon dingen. Um, want het nieuws en de ontwikkelingen gaan uh, bijna 24 uur per dag door. En ja, goed. Uh, het lijkt maar goed om een soort continuïteit aan te houden... Uh, in het aantal podcasts. En dat betekent ook dat er meer nieuws besproken moet worden. Um, ik, ik ben van mening dat ik daar een, een, een klein beetje een draai aan kan geven. Door um, nou ja, ook te kijken naar uh, wat speelt er nog meer in uh, de rest van nieuwsland Nederland. Of... In dit geval de wereld. Want er is natuurlijk niet alleen maar nieuws in Nederland. Er is zoveel nieuws te melden. Daarom neem ik jullie deze ochtend mee op mijn surftour over het wereldwijde web. Terwijl ik een lekker slokje van mijn koffie opslurp. En koffie, dat spellen wij met een Q. En met dubbel F. En dan kan dat op het einde met IE... Maar ook gewoon op zijn Engels met dubbel E. Zo. So, of het nu koffie of koffie is. Same old shit. D dit is onze koffie. Uh, uh, met onze eigen draai. En, nou ja, niet iedereen uh, vindt koffie. Um, ja, altijd even lekker. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. S sommige mensen drinken hem sterk. Sommige mensen liever slap. Sommige mensen met melk. Sommige met suiker. Sommigen met melk en suiker. En uh, anderen weer helemaal niet. Die drinken liever thee. En daar is op zich niks mis mee. Maar voor mij persoonlijk is dat wakker worden met een kopje koffie inmiddels een soort ritueel geworden. Mm, ja, en het is dan soms lastig als je een keer een ochtend op moet staan zonder koffie. En, nou ja... Mm, Misschien moeten we een soort uh, koffie show gaan doen ofzo. Uh, en dan zoeken we gewoon een nieuwe host die dat uh, gaat presenteren. Uh, hoef ik dat niet te doen? Uh, dan nemen we daarvoor gewoon uh, koffie-anon. Oké, okay, nee, uh, uh, goed. Uh, op zich, uh, uh, niks aan het handje. Eén uh, dingetje wil ik... Toch wel eventjes uh, in ieder geval met jullie gaan bespreken. Om, om dan toch maar een, een soort kick-off uh, aan het programma te geven. Dat is uh, nieuw nieuws in het Monsanto-topic. Uh, dat is uh, geplaatst door uh, Mac. Mac is uh, de laatste tijd uh, zeer actief op QFF. En uh, dat uh, is een goede zaak. Goed, hij post op uh, dinsdag 20 mei vannacht... Om, uh, het was al heel vroeg vanmorgen. Om twee minuten voor twee. The Global March Against Monsanto. Op 24 mei 2014. Everywhere. Het um, is een... Uh, als ik het goed begrijp... Ik ga even naar uh, de pagina van het artikel... Waar dus meer informatie op staat... Um, het is in het Engels, maar ik zal het eerst even voorlezen en proberen daarna een, een, ja, een Nederlands samenvatting uh, voor jullie eruit te persen. Um, natural revolution. There's been a frenzy of consumers, uh, consumers fed up with having their food supply hijacked by chemical companies and for good reason. One company in particular, Monsanto, is the leading culprit of GMO's, genetically modified organisms, who along with the FDA conspired to covertly introduce GMO's onto every single person in the United States. Nou, dat is niet meer alleen maar in Amerika, dat is inmiddels wereldwijd. En uh, het hele Monsanto-verhaal hebben we natuurlijk al een paar keer besproken, maar het, het blijft een uh, een hekelpuntje, want ook binnen onze EU zijn er dus plannen om Monsanto vrij spel te gaan geven. En de, de lobbyisten uh, binnen het Europees parlement, die kun je vrij makkelijk herkennen. En, en, uh, een kleine Google search, uh, lobbyisten Monsanto uh, in de EU. Even kijken. Monsanto ah, ondanks felle protesten mag Monsanto toch Europa. in. Dat is een artikeltje van uh, 2013. Monsanto-maïs in Europa uh, wordt goedgekeurd door de EU. Vanaf oktober 2013 uh, mag de genetisch gemanipuleerde maïs van Monsanto verbouwd worden in de Europese Unie. Alhoewel velen dachten dat de EU dit vorige maand had tegengehouden, blijkt dit in de praktijk niet waar te zijn. Wij schrijven hierover op het moment dat Monsanto zich formeel zogenaamd terugtrok en stelden direct vast dat het onzin was en dat ons zand in de ogen werd gestrooid met dit bericht. EU-commissaris voor gezondheid en consumentenbeleid Tony Borg heeft aan RT News meegedeeld dat de toestemming door Monsanto en voor Monsanto in september of oktober wordt verwacht. Nou, jaren, jaren, jaren, er zijn dus mensen en dat zijn voornamelijk mensen die uh, een rol hebben binnen de European Food Safety Authority, de EFSA, uh, en die mensen die uh, staan in, in mijn optiek, als je wat research werk doet, zul je dat zelf denk ik ook wel kunnen concluderen, niet allemaal, maar een aantal van deze mensen staan gewoon op een, een verkapte vorm van een soort van loonlijst bij Monsanto. Uh, dit soort mensen noemen wij ook wel lobbyisten drukke uh, wetgevingen erdoor en beslissingen uh, die uh, invloed hebben op uh, alle mensen in Europa. En nou ja, dat, dat is eigenlijk gelijk een leuk e ezelsbruggetje om zo meteen een sprongetje te maken naar uh, de Europese verkiezingen die overmorgen in Nederland al uh, uh, van start gaan. Ja, en uh, dat is iets waar ik eigenlijk, uh, uh, ondanks dat ik zelf, en dat wil ik heel duidelijk stellen, geen agenda heb die ik hier. Ook geen dubbele agenda. Ik, ik, ik, ik geef gewoon mijn mening. Wat jullie zelf doen, dat moet je vooral zelf weten. Maar stem alsjeblieft niet voor één Europa. Stem tegen. Want stem je voor, dan ben je in principe voor één groot rijk. Een soort vierde rijk. Dat wat Hitler niet gelukt is, dat lukt de EU wel. En besef je goed dat als je dus voor een. Europese Unie stemt, zoals uh, de regeringsleiders van vele landen in Europa dat momenteel voor ogen hebben, dan geef je daarmee feitelijk al je macht en inspraak weg aan een stel totaal idioten in Brussel. En die mensen die gaan vervolgens aan ons vertellen wat wij moeten en wat wij nog mogen. Onthoud het goed. Onthoud het goed. Ik wil niet over drie jaar uh, vast moeten kunnen stellen dat ik het niet gezegd heb. En, nou ja, alle gevolgen van tien. Ik bedoel, er luisteren nog lang geen tienduizenden mensen naar deze podcast, maar iedereen die het luistert en iedereen die deze podcasts van de QFF podcast series verder verspreidt, draagt een steentje bij aan een betere wereld in mijn optiek. En doe het daarom ook vooral. Uh, al onze podcasts zijn te downloaden. Download ze, brand ze op een CD-ROM of op een DVD. Zet ze op USB-sticks. Verspreid die dingen. Maak andere mensen blij. En uh, nou ja, laten wij dan zorgen voor een, een nieuwe revolutie... Uh, uh, op het gebied van Nederlandse podcasts. Want uh, ja, er zijn er niet zo gek veel... en al helemaal niet zo gek veel... die uh, ook nog daadwerkelijk inhoudelijk gezien wat interessants te melden hebben... En, ja, zoals onze eigen jingle al zegt. Can you hear that? Number 666. It's not what you think it is. Nee. No, it's, really. it's, it's not what you think it is. And it's all about information. 666. It's all about information. Zie je? Alles gaat over informatie. En die informatie kan voor Jan. Interessant zijn voor Piet, niet relevant. Voor Karel, misschien wel weer interessant. En voor Koos en uh, Peter en Herman en... Nou ja, ga ze maar door. Snapt u? N iedereen kan er zijn eigen stukje... Um, interessante informatie uitpikken. En daarmee doen wat hij of zij wil. En de, kijk, de, het is gewoon niet zo dat, dat wat wij zeggen per definitie waarde is of uh, dat dat de standaard is. Of dat, uh, snapt u? Er is zoveel. En um, ja, en wat is waar? Wat, wat moet en of kun je nog geloven tegenwoordig? Want ja, het gaat allemaal zo snel. Er is zoveel nieuws en um, daar maken alle mensen weer hun eigen versie van. S -s -sna -sna -ja -ja. Um, hmm. Dat was een lekker slokje koffie. Die moest even aangekondigd worden met een, een echte trommelgroffel. In ieder geval... ja. Ik vind gewoon dat iedereen zijn eigen mening en beeld moet vormen op basis van dat wat er aan informatie en nieuws beschikbaar is. Maar wees kritisch. Onderzoek dingen. Hou ze tegen het licht. En ga vooral verder kijken. En niet gelijk afgaan op alles wat je leest. Op internet. Want... We kennen allemaal het uh, fenomeen internettrollen. En die zijn er echt. Je hebt gewoon mensen die... Um, bewust... Um, nou, of dat nou wel of niet... in opdracht van... is uh, dingen op internet zetten... om een draai aan... Um, nou, bijvoorbeeld nieuwsberichten te geven... Eh, door in de comments... tegengas of... Uh, het is, het is, als je er heel goed over nadenkt... is het eigenlijk te sot voor woorden. En nou ja. Soms denk ik wel eens van. Uh, Daar zou je een soort. Uh, ja. Uh, meldpunt. Media. Um, ja. Uh, uh, leugens. Uh, misvorming van nieuwsfeiten. Um, nou, gewoon landelijk. Er is toch iemand die. onze mainstream media moet. Controleren, denk ik dan. Ik bedoel, we kunnen allemaal uh, een melding maken als you we spam got hebben. got spam. Ja, you got spam. Uh, uh, nee, hè? maar... <lacht> uh, nee, maar goed. Dit, uh, ja, ik vind gewoon uh, dat, dat daar... Um, dat wij als burgers daar een stukje plicht in hebben om... om um, nou ja... Te melden, als je van mening bent, dat, dat dingen gewoon niet goed gaan. En dat dingen anders moeten. Ja. Maar ja, wie ben ik? Um, ik zou zeggen, we gaan even een uh, stukje muziek luisteren. En uh, ik heb uh, wel even nagedacht over... Uh, ja, waarna... We vandaag tijdens deze 17e ja, Keelvev podcast naar zouden kunnen luisteren. En uiteraard heb ik een, een klein soort playlistje klaar. Eh, jullie gaan nu eerst luisteren naar uh, Funk in the Hole van Roy Ayers. in de Hole van Roy Ayers En u luistert... De F, F, F It's Radio. De QFF Podcast. Aflevering 17. En mijn naam is Bafomet. Uh, het is nog steeds dinsdag 20 mei 2014. En dat is de dag waarop uh, de overbetaalde payola-dj van uh, de vara Giel Belen in... Uh, nou ja... ...in zijn werktijd, betaald met ons belastinggeld... ...een beetje een wereldrecord gaat lopen uh, verbreken. Het, het is Eigenlijk, als ik erover nadenk, is het van den zotte. Het is totaal gestoord dat uh, eh, radio-dj's bij de publieke omroep... ...met tonnen naar huis gaan. Ik bedoel, ik dacht... Dat de Fara een socialistisch karakter had. Maar dat hebben ze al heel, heel, heel erg lang niet meer. En ik vind best dat ik dat even mag benoemen. Want het is echt van de zotte. De Fara is een publieke omroep. Een publieke omroep heeft um, in mijn ogen niet als functie om te functioneren als politiek... Propaganda-kanaal van de Partij van de Arbeid. Maar dat is wat we feitelijk wel zien. Ik kan een paar kopstukken noemen van de VARA. Claudia de Brij, Matthijs van Nieuwkerk, Giel Belen. Dan praten we samen al denk ik snel over 1 miljoen euro aan salaris. Voor mensen die een paar uur per dag werken. En verder geen reet uitvoeren. Ik bedoel, ik word er stil van. Als het nou één jaar was of twee jaar. Maar deze mensen weigeren pertinent uh, om minder te gaan verdienen. Maar welke krankzinnige idioot maakt het mogelijk dat dit door kan gaan? Dat, dat ik bedoel, Daarnaast, kom op, hallo. Toen ik in jaren 15, 16 was, kan ik me nog vrij goed herinneren dat... Uh, Gil Bele, ook al werkte bij 3FM. En daar werd weggestuurd omdat hij zich oraal had laten bevredigen, geloof ik, tijdens een uitzending. Daarnaast is hij daarna nog een keer weggestuurd toen hij uh, aangaf dat Mijn Kampf toch eigenlijk best wel een sympathiek boek was. En de list goes on. Um, alsjeblieft, kunnen we hier ook niet over stemmen? Ik bedoel, uh, wie er bij de publieke omroep mogen werken. Ik bedoel, ook bij BNN zit een aantal van die figuren... dat ik denk van mensen, kinderen, mannen... het dat, dat gaat toch nergens meer over? Die verdienen tonnen. Dat zijn eigenlijk bijna nou, vergelijkbare types. Ik bedoel, als we kijken naar de politiek... plusklevers, mensen die uh, nou ja, maar blijven hangen. Uh, het veld niet ruimen... Om plaats te maken voor nieuw talent. Dat zou men toch ook kunnen doen bij de publieke omroep. Just saying hoor. Maar moeten wij van ons publieke geld... dit hele circus in stand houden? Het enige wat 3FM doet is een beetje... wereldrecords vestigen. Onzin festivals promoten. Het glazen huis. Dat is helemaal een farst. Daar staat ook een heel interessant artikel op. Op, of over op QVF. Over uh, Paiola. Paiola is, is um, eigenlijk een soort omkoping... met smeergeld vanuit de platenindustrie. Uh, platenmaatschappijen betalen DJ's... of omroepen of... Uh, om muziek te draaien. En uh, dat verziekt eigenlijk het hele verhaal. Want hoe gestoord is het als je dus... Uh, maar gaat draaien wat platenmaatschappijen feitelijk willen horen. Omdat zij daar een financieel belang bij hebben. Ja, dat is wel eens moeilijk. En daar wint ik me ook over op. Omdat ik vind dat dat geld goed besteed moet worden. Want anders kunnen we net zo goed stoppen met het betalen van belasting. Als ons geld niet goed besteed wordt, dan kunnen we ons toch beroepen op het feit dat we er een moreel bezwaar tegen hebben. Huh? Dat ons geld zo wordt verpanseld. ...letterlijk over de balk gesmeten. Nou, als, als we daar nou eens zouden beginnen... Hè, en, ...en dat met veel meer dingen doen. Gewoon aangeven van... ...hé, hey, nu is het klaar, dat is genoeg. Ja, maar goed. Nee, dat, dat was even wat ik kwijt moest over de Pajola-hoeren van 3FM. Want dat zijn het gewoon in mijn ogen. Dat is mijn mening. En, en Nederland is al, ja, nog steeds een land waar ik vrij mijn mening kan uiten. Als uh, mensen als Giel Belen op de radio hun mening kunnen uiten over politici en daarmee uh, eigenlijk feitelijk demoniserend bezig zijn, dan kan ik dat ook doen, maar dan over hun. Het, het, ja, het is niet zo, uh, niet zo heel moeilijk. Ja, eigenlijk vrij duidelijk. Goed. Dan hebben we een weerswaarschuwing van uh, het KNMI. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag voor het hele land een waarschuwingscode geel afgegeven. Uh, dat betekent dat er gevaarlijk weer wordt verwacht. Volgens het Weerinstituut kunnen later in de middag... ...verspreid over het land regen- en onweersbui voorkomen. Daarbij kan ook hagel vallen. Nederland maakt volgens Weeronline.nl dinsdag... ...de eerste officiële zomerse dag mee. Het kwik stijgt in het binnenland tot 27 of 28 graden. We spreken landelijk van een zomerse dag... ...als de temperatuur in de beeld boven de 25 graden komt. Dat gebeurt er na verwachting tussen 1 en 2 uur vanmiddag... Sinds met officiële metingen is begonnen... ...beleeft ons land een van de warmste jaren ooit. online.nl. Door de zachte winter en het vroege lenteweer... ...ligt de gemiddelde etmaal temperatuur... ...op 8,5 graden. Alleen in 1990 vliep... Uh, ...dat tot nu toe iets warmer... ...met 9,2 graden. Ja. En... Ik, ik, ...ik weet niet hoor. Al die weersalarmen en... ...ik word er een beetje moe van. Echt... Uh, waar ik dan wel weer blij van word, is dat morgen een huldiging is op de grote markt in Groningen. Uh, het FC Groningen zal daar worden gehuldigd. En is voor mij als Groninger, geboren uh, in die prachtige stad in het noorden van Nederland, een klein beetje iets bijzonders aanhoudt. Want, um, uh, ja, rode en pedaalemmen zullen optreden. Tijdens de huldiging van FC Groningen op de Grote Markt in de stad. En dat optreden begint om kwart over zeven. En nou ja, vanuit Sint Maarten daar even snel uh, op en neer naartoe gaan uh, zal lastig gaan. Maar uh, wie weet gaat Bafelmet wel heel hard zijn best doen. En misschien maak ik wel een klein stukje lijfverslag. Maar uh, goed, dat is gewoon even een uh, grapje. Uh, ik zal, ik zal stoppen met mijn gelul over voetbal. Want ik weet dat niet iedereen zit te wachten op gelul over voetbal. Goed, en ja, dan kom je al snel weer uit bij wat er nog meer speelt in uh, het nieuws momenteel. Uh, uh, uh, Rutte bijvoorbeeld. Deze man is compleet van de pot gerukt, lijkt het wel. Hij gelooft namelijk in een economisch wonder in Europa... Ik weet niet hoor. Gisteren was het verhaal van uh, Jan Roos van uh, Geen Stijl en uh, Poont. Um, in zijn programma, uh, het praatprogramma op de radio, uh, Echte Janne, um, bevestigde uh, Roos dat uh, Rutte een, een, een mannelijke partner zou hebben. Hij heeft geen vriendinnetje, maar hij heeft een vriendje. Ik weet niet wat er aan de hand is in ons land, maar oh mijn god... Oh mijn god, wat is er aan de hand? We lijken wel volledig um, als een stel blinde idioten achter alles aan te lopen. Wat onze regering ons uh, maar op ons pad flikkert. En ik, ik snap niet dat mensen daar niet uh, nou ja, kritischer uh, in zijn. In, in, in de zin van waarom... En, en daar had ik het gisteren ook al even over uh, met Blackbox in uh, de zestiende aflevering van uh, de QVF podcast. Waarom gaan mensen niet meer protesteren? Ik, ik ja, ik ben wel eens met uh, stomheid geslagen. Waarom dat niet meer gebeurt? En ja, misschien lachen sommige <lacht> mensen niet. Maar, uh, why? Waarom? Uh, ik bedoel, uh, come on. Zo moeilijk kan het niet zijn, toch? Ik, bedoel, en ik, ik, ik ga echt niet van mensen vragen van, joh, uh, plaats eens even een, een, een, een bom. En pleeg een, een aanslag met uh, een enorme explosie. Nee, dat, dat, dat vraag ik niet. Ik, daar, ik, daar roep ik ook niet toe op. Het is ook helemaal niet wat ik wil. Wat ik wel wil, is uh, dat mensen uh, zich meer bewust zouden zijn van hun stem. En die stem, daarmee bedoel ik dat ze zich bewust zijn van het feit dat zij een wel degelijk verandering teweeg kunnen brengen. Door op te staan en te gaan protesteren. En met je grote muil naar Den Haag te gaan. En daar op het Binnenhof de verantwoordelijkheden eventjes bij hun stropdas te pakken en te zeggen. Hé. Hey, we hebben jullie niet gekozen om er een bende van te maken. We hebben jullie gekozen om ervoor te zorgen... dat er van dit land weer een leefbaar land gemaakt wordt. En als jullie daarin verzaken... dat moeten we ze duidelijk maken... dan wordt het tijd voor een nieuwe regering. Dus doe je werk... of erop, Pak je biezen en... nokken. Dus ja, dat is eigenlijk het enige wat ik zou willen. Dat mensen zich meer bewust zouden zijn van dat je als volk feitelijk de macht hebt. Maar als je daar niks mee doet, dan zuigen zij, die ons land besturen, of dat nou achter de schermen is, of de mensen die in de picture zijn, maar ze zuigen alles eruit. En dan hou je uiteindelijk niks meer over. Helemaal niks. In de zin van, dan hou je een land vol over met... Uh, ja... ja. M hoe moet ik ze... Hoe moet ze omschrijven? Melkkoeien? hersenloze Hersendode... Uh, zombies? Ik weet niet hoor, maar... Ja, dat is wel uh, hoe ik het zou willen... Uh, omschrijven. Uh, ja, nee. nee, nee ik, ik, de politie heb ik niet gebeld hoor. Uh, uh, die uh, rijden toevallig voorbij. Oh, nu stopt hij voor de deur. Nou ja, nee, grapje. Um, goed, het is uh, uh, inmiddels iets voor elfen. En het weer op uh, dit prachtige eiland hier in de Caribische Zee is prachtig. Maar het weer in Nederland dus ook. Dat, uh, dat konden we net al even horen. Alleen, er is daar dus onweer op onweeropkoppers. En ja, I don't give a fuck. Want ik heb er geen last van hier. Jullie lekker wel. <laughs> uh, ja. Ja, dat was een demonisch slagje oh, oh, oh, oh. Gestoord eigenlijk. Maar goed, um, ja. Wat er dan nog meer te bespreken is. Een, een heleboel. Maar ik, uh, het is ochtend. Uh, ik ben in een uh, uh, ontspannen uh, modus. En... Nou ja, ik zou voor willen stellen dat we daarom maar even gaan luisteren naar een stukje muziek. Ik wil jullie eigenlijk gaan laten luisteren naar mijn buurman. Ja, mijn buurman hier op zit Maarten, Banky Banks. En hij had vroeger een band, Roots and Herbs. En hij maakt echt prachtige muziek. En dat doet hij tegenwoordig vanuit zijn uh, duinreservaat op het uh, eiland Anguilla. En Anguilla ligt uh, naast Sint Maarten. En ik wil uh, eigenlijk ja, jullie uh, laten luisteren naar het prachtige nummer Prince of Darkness van Banky Banks. Not lost for every man who must carry his cross. I'm carry carrying my cross, carrying my cross, carrying my, carry my, my cross. Wisdom, show me the right, guide me safely through the night. Wisdom. Now that I know the structure of your system My path is led towards the goals I'm destined For all in peril is not lost And every man must carry his cross I'm carrying my cross Carrying my cross Show me Private use of public funds won't scare me. Your frauds and schemes and can can't distress me. For when even that was like you even work is Banky Banks, with Prince of Darkness. Yeah. Thanks Banky. En uh, nou ja, jullie luisteren nog steeds naar 666. It's all about information. De 17e Q&F podcast alweer. Mijn naam is Bafo Metten en vandaag is het nog steeds dinsdag 20 mei 2014. En in deze uh, 17e ochtendpodcast ja, we uh, hebben even wat algemene dingen besproken tot nu, ja, uh, ja, tot nu toe. En um, daar komen nog nog wat dingen bij. Want ja, het nieuws staat nooit stil. Ook niet op QFF. Ook niet op andere websites trouwens. Um, uh, ik, ik weet niet, uh, bijvoorbeeld. Um, er is... Um, er was iets met het... Uh, uh, het pesten op een school, het Einstein Lyceum. Uh, daar is iets over op tv geweest in het programma Project P. En uh, vannacht is deze school uh, beklad. Uh, zo staat er onder andere op uh, het pand te lezen. Fuck Einstein en NSB'ers. Ehm... Um, ja, de school is ook overtuigd van het feit dat het een gevolg is van de uitzending van RTL over hun school. Al dus de woordvoerder van de school. Op sociale media zou zijn opgeroepen tot acties tegen de school. En dit is daar volgens de woordvoerder een direct gevolg van. Ja, uh, Einstein. Ja, we hadden het gisteren nog even over Einstein, Blackbox en ik. Uh, Blackbox had een mooie quote. Over het uh, ooit een dag zou komen dat uh, de wereld door idioten uh, geregeerd en bestuurd zou gaan worden. Nou, uh, het lijkt er steeds meer op en het doet mij soms ontzettend veel pijn om te moeten kunnen uh, of om te moeten vaststellen dat de wereld zo veranderd is. En we waren het gisteren ook even kort over uh, die spionagezaak en. China ontbiedt de ambassadeur van de Verenigde Staten om de spionagezaak. Eh, het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur in Peking ontboden. Aanleiding was de beschuldiging van de Verenigde Staten dat China bezig was of zou zijn met cyberspionage. Dat meldt het Chinese persbureau Xinhua dinsdag op eh, gezag van datzelfde ministerie. De Verenigde Staten hebben een rechtszaak aangespannen tegen vijf Chinese militaire officieren die zouden hebben ingebroken in computersystemen van Amerikaanse bedrijven om geheimen te ontvreemden. Het gaat om bedrijven in de nucleaire en in de staal- en energiesector. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten een rechtszaak aanspannen tegen specifieke ambtenaren in het buitenland. China ontkent de spionage echter. Um, um, volgens China zou het zijn verzonnen. Het land doet de beschuldigingen namelijk af als verzonnen. En als reactie op de aanklacht heeft China ook de samenwerking met de Verenigde Staten opgezegd in de China, uh, China United States Cyber Working Group. Gezien het gebrek aan oprechtheid van de Verenigde Staten om de problemen met dialoog en samenwerking op te lossen, heeft China de samenwerking opgezegd. Al dus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De onderschepte informatie van China zou volgens de Verenigde Staten bruikbaar zijn voor Chinese concurrenten, waaronder staatsbedrijven. Nou, uh, voor veel Nederlanders zou dit een uh, verf van uh, zijn of haar bedshow zijn. Voor mij niet. Want die Chinezen, die spioneren volgens mij op veel meer manieren. Hoeveel elektronica wordt er vandaag de dag niet gemaakt in China? Ja, dat hoort u goed. Denk eens goed na nou over die laptop. Met ingebouwde microfoon en ingebouwde webcam. Mm -hmm. Do I need to say more? Uh, uh, anderzijds kan het natuurlijk ook heel goed zo zijn... dat Amerika en China uh, hier een, uh, een, een, een, een foefje of een trucje uithalen... en achter de schermen uh, als uh, uh, trouwe bondgenoten samenwerken. Want er is immers een gemeenschappelijk belang. Het beperken en indringen van de vrijheden van ons mensen op internet. Dan kunnen we heel lang... ...over discussiëren... ...maar het lijkt er toch echt op... ...dat um, alle grotere landen... ...deze specifieke... ...of dit specifieke verlangen hebben. Um, waarin... Um, ...dat zit... Ja, nou, voor mij is dat uh, een kwestie van onderdrukking. Uh, fear-based denial, uh, black box benoemde dat gisteren in de, de 16e aflevering al even. En dat is eigenlijk iets waar ik het wel eens een keer een hele uh, podcast lang over zou willen hebben. Fear-based denial. Dus um, mensen, mochten jullie uh, goede ideeën hebben voor een podcast over fear-based denial, dan uh, zou ik zeggen spuien of uh, Plempe of knal die ideeën even in het uh, QFF-podcast-topic op QFF. En uh, QFF staat natuurlijk voor uh, quovataverhoemd.com. Quovataverhoemd.com, dat uh, is uh, ja onze website. Maar goed, dat zullen de meeste van uh, de luisteraars van deze QFF-podcast uh, wel weten. Maar voor diegenen die zomaar uh, plop in deze podcast terecht zijn uh, gekomen en verzeild zijn geraakt... You're not on a fucking moon. No, you're not on the moon. It's not an Apollo mission. Nee, het is. Je luistert gewoon naar een podcast. En mijn naam is Pavel Met. Normaal doe ik de podcast samen met Blackbox of met Free Electron of met whoever wants to. be the co-host. En. Vandaag in de ochtend dacht ik. Nou, ik begin maar even alleen. En ik maak gewoon een uh, ochtendpodcast. En op deze 20e mei 2014 betekent dat uh, dat uh, het nieuws van deze 20e mei is even uh, kort onder de loep nemen. Ik zag ook nog een uh, interessante post van uh, Toxopace in het uh, topic de Russen komen. En uh, uh, dat is een uh, video, die gaan we wel even bekijken. Het is wel een Engelse video, is van uh, Russia Today. En het uh, gaat over uh, Rusland die een... Uh, test doet met eh, het lanceren van een, een nieuw raketsysteem. Luister maar even mee. Ik dacht dat er ook uh, een narrator of een, een, een stem onder zou zitten, maar het zijn puur beelden. Het is echt afgrijzelijk wat die Russen daar aan het uh, testen zijn. Ja, maakt wel enigszins uh, indruk. Uh, gisteren was er al het bericht in de vorige podcast dat uh, de Russen de troepen bij de Oekraïnse grens uh, zouden hebben uh, verlaten. Uh, of die troepen zouden uh, zijn teruggetrokken. De Amerikanen ont kennen dit. Die zeggen uh, met klem en zekerheid te weten dat dit niet het geval is. Zij uh, voegen daar zelfs aan toe, als dat zo zou zijn, dan zouden wij dat weten. En uh, ja, het is een, een, een soort blufspelletje. Het, het blijft lekker doorgaan. Uh, als je daar uh, hè, over nadenkt, dan... Uh, ja, hoe moet je dat dan omschrijven? Uh, We hebben het er al een aantal malen over gehad. Het, het is gewoon een soort uh, oud schaakspel ofzo wat ze opnieuw uitvoeren. G2 naar H4. E2 naar B6. Ik noem nu wat rare sprongen. Het zijn trouwens wel rare sprongen, Maar de bok is al in uh, 33 vol christus uh, uit het schaakspel uh, verdwenen. <lacht> dat wisten jullie niet, hè? <lacht> Ik eigenlijk ook niet, maar uh, zo leer je nog eens wat. Um, goed, dan is er nog een topic van de doodzieke zorg. Uh, daarin plaatste uh, Toxopace een interessant stukje. Ik wil het even voorlezen. Bij prestatiemetingen en accreditaties van overheidsdiensten kunnen ook kanttekeningen geplaatst worden. Prestatiemeting gebeurt aan de hand van een beperkt aantal indicatoren of kerngetallen. De, uh, die de werkelijke prestatie niet dekken. Voor de gezondheidszorg kunnen we stellen dat liefde en schoonheid, goede zorg, niet zijn te meten. De kwaliteit van zorg heeft te maken met het vertrouwen van de patiënt in de zorgverlener. De indicatoren hebben strategisch uitverreten gedrag tot gevolg. Men doet dingen die bij de waardering meetellen en laat andere zaken liggen. Omdat er afgerekend wordt op het aantal doden, zullen ziekenhuizen traumapatiënten naar andere ziekenhuizen sturen. Nou, dat komt uit een stukje wat staat te lezen op wwwrijnland weblognl um, Interessant en daarvoor dank Toxopeus. Uh, het topic van de doodzieke zorg, daar staan natuurlijk inmiddels uh, al uh, tientallen pagina's met informatie over uh, de doodzieke zorg. In zijn meest letterlijke vorm, want daar gaat een hoop mis mensen. Dat is niet maar dan ook echt niet normaal. En dat dat niet normaal is, dat brengt daar, uh, mij dan eigenlijk feitelijk gewoon weer bij een uh, volgende muzikale break. En voor die muzikale break, in uh, uh, ja, uh, voor, uh, als, als, als uh, muzikale break, had ik in gedachten een nummer dat Free Electron, uh, nou even kijken, een week geleden, nee, een paar dagen geleden, uh, plaatste in het QFF muziek, uh, topic. En het nummer is van George Duke en Stanley Clark en dat nummer heet Louie Louie en daar gaan jullie naar luisteren. Come on over here little boy and sit down on your daddy's knee and let me tell you a story about your uncle Stanley and me. Once long time ago, we were lost in sea. Sales of love and distress, I tell this tale to thee Muziek van George Duke en Stanley Clark, Louis Louis, gepost door Free Electron in het uh, muziektopic op QFF. Uh, welkom terug. U luistert weer naar de 17e aflevering van de QFF Podcast Series in the Morning. Mijn naam is Bafomet en uh, ja, uh, een ochtendshow dus andere dingen. Het zit ook een beetje anders in elkaar dan normaal, maar dat maakt allemaal helemaal geen ene klap uit. Want informatie is. Is waar het om gaat. Uh, ik had het net even kort over uh, het bekladden van die school. Het Einstein uh, college zeg maar. En uh, ik uh, zag tijdens het uh, rondklikken op het web. Uh, een stukje dat uh, zal uh, via uh, Geen Stijl. Uh, dat was eigenlijk ook een reactie op het verhaal. Dat dus die uitzending verboden zou worden bij RTL. Uh, die school is inmiddels beklad. Maar uh, zij komen met een filmpje uit 1980. 98. Het staat op YouTube. En ik, ik wil jullie eigenlijk daarvan even wel een stukje laten horen. Want dit is, dit is erg interessant. Ik, ik ga straks in het filmpje even een stukje skippen. Maar eerst even de inleiding. Oké, okay, groep 8. We maken twee kringetjes, Eén van jongens. En één van meisjes. En een envelop. Verzegeld. Dat is een zegel dat er niemand eraan mag komen en uh, als je het open doet dan weet je dat iemand is open, heeft het open heeft gedaan. Alsjeblieft, ik kom uh, over een minuut of twee terug en dan uh, hoop ik dat jullie eruit zijn. Dus alleen jullie mogen hem open gaan. Geheim. Een minuut Geheim. Jongens, jongens gaan gelijk zo doen. Alleen voor de meisjes van groep 8B. Oké, okay, de opdracht. Wie zijn de twee leukste jongens van de groep? Wie zijn de twee leukste jongens van de groep? Ah! is dat? lelijk. Het is niet lelijk. is is dat? lelijk. is niet! lelijk, maar hij is We gaan iemand kiezen, Zeg iemand, Zeg iemand, zeg iemand. Ben je lauw of zo? Saladin is ook wel aardig. dit kreeg u wel mee. Wat ik even ga doen is, want het gaat dus om het verschil uh, tussen, um, zeg maar, hoe... Men vroeger als, als media zijnde met uh, dit soort dingen omging en hoe men nu. Tegenwoordig gaat iedereen overal maar een aanklacht om indienen. Men gaat uh, er tegen uh, verbaal om, worden ze boos, uh, willen dingen verbieden. Niks mag meer. Uh, oftewel, we zijn tegenwoordig allemaal klootzakken. Meisjes. En Snap je wat ik bedoel? ze de zijn. We doen veel te moeilijk tegenwoordig. Wat ik ga doen is. Um, ik ga even doorspoelen na ongeveer 17 minuten in de video. Uh, daar gaat het echt los. Het schijnt dat een jongetje die zit te huilen, die wordt gepest, die loopt de klas uit, maar die wordt gewoon teruggeroepen. Uh, nou ja, kijkt u even mee? Of luistert? Ik kijk. <laughs> u luistert. Meisjes vinden het boekje album leuk en parfum. Vinden ze lekker. Dat is gewoon zo? Ja. Hoe weet je dat? Of dat ik bij de meeste meisjes als ze langslopen raak ik parfum. En ja, de meeste me uh, meisjes van de klas hebben poëziealbums. Nee, de jongens niet. Oké, okay, alle cadeautjes. Nu je uitdelen. Die zitten erin? Ja, nee. Thank you, thank you, thank you. Oh yeah. Dat hebben dus die mensen net voor de camera gedaan, dat weten die kinderen niet, maar alles is kapot geslagen met een hamer. En hij loopt huilend weg. Dat is een Ramazan. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dit Bij binnenkomst oh, ja. hoekt hij bijna een meisje. Dit, dit had zo'n ding hier. Helemaal ja, alles. Kijk kijken. Maar de camera ja, blijft rollen. Dan, dat en, en dat is even waar het om gaat. Daarom uh, ik, ik zou zeggen: ik, ik plaats het filmpje nog wel even in een of andere topic ergens op Qf, QFF. Het is dan ook wel interessant om uh, terug te kijken. Hoe de tijd, eh, kan, nou ja, hoe door de tijd heen zaken kunnen veranderen. Dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, is het een uh, bizar iets. Echt bizar. Uh, ja, wat ik ook wel grappig vond, dat kwam ik nog tegen. Ik zal dat nog even plaatsen in het uh, Temple of Idiots topic. Is de man die poept in een steegje en daar een drolvie, oftewel een selfie, een foto van maakt. Maar niet weet dat hij vastgelegd is op een uh, cctv camera en dus ja nu op uh, het internet staat. Uh, dan is er nog een oproep van uh, uh, mensen uit de uh, Wijbos. Uh, Wijbos is een, uh, een bebouwd ja, weiland dat zes keer zo klein is als Buurdorp uh, Schijndel. En daar is aanstaand weekend een project Xfeest. Nou, uh, nu weet ik uh, nog erg goed hoe het uh, project Xfeest in Haren hier vlakbij mij uh, is verlopen toen. Uh, dat was niet al te best. Dus ik uh, wens de mensen in de omgeving van Wijbos en Schijndel een ja, leuk weekend toe. En uh, veel plezier tijdens het uh, project Xfeest in Wijbos. Um, er speelt natuurlijk nog wel meer. Um, zo uh, is er een filmpje in omloop over een... Uh, ja, een drive-by shooting van. Uh, ja, ik denk dat het uh, islamitische uh, jihadisten zijn. Een moslimfundies van ISIS. Um, uh, nou ja, luister maar even mee. <telling> Nou ja, die muziek is natuurlijk een beetje... Maar kijk, ze rijden gewoon langs auto's met een kalasnikov en schieten gewoon in het wild op uh, onschuldige bestuurders. Zo, zo, zo doen ze dat. Dit is echt ziek. What the fuck. Wat een totale volmogolen deze leiden. Ja, en ik zet hem maar uit, ik word hier fucking poepmisselijk van man. Wat een idiote man. En, en, nou ja, dit soort gastjes rijden dus waarschijnlijk binnenkort in een gulsus door Utrecht of Den Haag. En uh, die gaan hetzelfde doen. Het is een kwestie van tijd. En, nee, ik, ik wil helemaal niet uh, dit aandikken. Maar kijk, die jongens worden geronseld. Die zijn in principe gewoon slachtoffer. Maar wij moeten ons als uh, bewoners van dit land wel degelijk beseffen dat dit... ...vandaag of morgen gewoon mis kan gaan. En het is nog niet zo lang geleden dat uh, Theo van Gogh werd afgeslacht... ...door uh, Mohamed uh, Bouyeri. Um, nou ja, Mohamed B. zit voorlopig... Uh, ...Bouyeri, Mohamed Bouyeri, want zo heet hij gewoon... ...zit geloven ja, voorlopig nog wel even vast. En dat is maar goed ook, want dit soort... Totaal idioten, daar zit natuurlijk niemand op te wachten in de samenleving. Uh, of dat nou, uh, uh, jihadisten zijn uh, die uh, de islam aannemen of uh, christen fundamentalisten die uh, gekke dingen willen doen. In no way kan het goed zijn dat wij dit soort idioten uh, in onze samenleving uh, rond hebben lopen. Uh, dit lijkt mij een, uh, nou ja, bijzonder gevaarlijk uh, fenomeen. En wat wij daaraan kunnen doen, nou ja, dat op, ja je zou zeggen niet zoveel, maar uh, misschien moeten we onze overheid keer op keer op keer op keer blijven wijzen op dat het anders moet. Goed. Uh, er schijnt ook weer een vrouw vermist te zijn in Panama. Uh, ja, in het Panamese bergdop Bukete, waar de Nederlandse Chris Kremers en Lisanne Froon verdwenen, wordt nu ook een Amerikaanse vrouw vermist. Het gaat om de 47-jarige Loretta Hinman uit Tucson in Arizona. Um, Tucson, Dat uh, is verkeerd gespeeld. Uh, dat doen ze wel vaker op point. Ze uh, maken wel vaker lullige, knullige foutjes. Goed. Interessant in ieder geval uh, om daar eens een oogje op te houden. Wie weet uh, loopt daar een of andere verdwaalde vrouwenkiller rond. You never know. Zo loopt er in Noord-Nederland, in Groningen, volgens mij ook al heel lang iemand rond waarnaar ze op zoek zijn. en Die zou kunnen typeren als een seriemoordenaar, want er zijn heel veel prostituees vermoord in de periode eind 80 tot en met eind 90, denk ik zo'n beetje. Ja, en veel van die moorden zijn onopgelost. En uh, ik geloof dat we ergens op QFF wel een topic hebben over seriemoordenaars. waarin ik, maar ook uh, iemand anders was heeft van zoiets zou je toch online in een topic eens gewoon in kaart moeten kunnen brengen. om te kijken wat je eigenlijk nog meer naar boven zou kunnen halen. wat een cold case team tot nu toe nog niet heeft kunnen uitvogelen. Maar goed, daar uh, zijn we nooit echt serieus mee aan de slag gegaan. Maar dat maakt niet uit. Het, uh, het is niet anders. Dan waren er gisteren uh, de Saoedische uh, ambassadeurs van Nederland. Uh, erg interessant stukje op uh, Ponius. En dat wil ik eigenlijk wel even graag met jullie delen. Danny, uh, de verslaggever van Ponius gaat op bezoek bij de, uh, of nee, de Saoedische, uh, ja, Saoedische ambassade. Om verhaal te halen naar aanleiding van uh, de sticker van Geert W., Geert Wilders, ja, en een hoop gedoe om niks. En de Saoediërs die dreigen nu met het boycotten van zaken doen met Nederland. Maar dan denk ik, ja, dan gaat Timmermans lopen zeggen... ...dat hier in Nederland mensen hun baan verliezen. Gast, waar heb je het over? Mensen die hun baan daardoor gaan verliezen zijn mensen van Shell. I don't give a fuck about them. Het maakt me echt geen flikker uit dat die mensen hun baan kwijtraken. Kijk wat dat bedrijf doet, man. En daarnaast betalen ze sowieso bijna geen belasting. Dus waar maken ze zich druk om, man? Laten we gewoon geen handel meer met die Arabieren doen. Klaar, ook geen olie meer. Kunnen auto's ook niet meer rijden. Pico bello, man. Dan gaan er meer mensen met de fiets en meer mensen lopen. Het is een win-win situatie. Kom op. Maar goed, we gaan even naar dat fragment kijken uit het PO nieuws van 19 mei van gisteren. Waar Danny dus op bezoek gaat bij de Saoedische ambassade. De ambassadeur hier? Wij hoeven niet te spreken, sorry. Waarom niet dan? We Een afspraak met de rest. Afspraak maken? Afspraak maken, ja. En dan? Dan afspraak, ik geef u het afspraak. Yeah. Maar als hij nu binnen is, dan kan hij ons nog één minuut even spreken. Nee, hij is busy. Busy? Ja. Waarmee? Oké, okay, bye. Jullie staan al lang hier. Kwartiertje, denk ik. Kwartiertje, oké. Okay, dus... Hebben jullie zo snel gebeld? Uh, nee hoor, nee, we reden toevallig langs. Toevallig? Ja. Ze ja. Ja. zijn hier binnen druk aan het vergaderen. Dag, hallo. Ja, hallo. ik hem net mooi. عندكم موعد؟ موعد؟ موخت... موعد؟ هو هو هو هو هو هو نيتون نيتون ليس تسخيصوا لي عني بيهير؟ نفسكم من هنا نعم تفضلوا لجوة السفير ما بحبي يعمل مقابلة معكم لماذا؟ en, nou ja, dus een, een vrouw die uh, ik, ik tolk even, die geeft aan dat de ambassadeur niet met pont praten. en ze moeten stoppen met filmen Dit is het enige wat ze te melden heeft. En, en Danny begint over de democratie de de deur gaat Dicht. Me, sir. Nu komt er een Amissi? student uit Saudi-Arabië. Die from moet Saudi iets een uh, visum regelen, denk ik, of zo. Hij staat voor de deur, belt And aan. En... Wat is er op de hand, <laughs> oh, <were> so <laughs> Hij wordt naar binnen getrokken. Oh, <laughs> Hadraten Safir. Mister... Nu komt de ambassadeur. You... Danny wordt hardhandig aan de kant gewerkt. Apart volkje, die uh, Saoedi-Arabiërs. Ja, ik zeg uh, banden verbreken met die handel. Uh, klaar ermee. Gewoon echt uh, niet meer doorgaan. Want dit, dit gaat toch helemaal nergens over. Ik bedoel, waarom laten wij ons de les lezen of uh, vertellen wat wij wel of niet zouden mogen door een stel Saoediërs. Mensen die totaal... Nou ja, niet eens weten wat het, uh, hoe je het woord democratie spelt, bij wijze van spreken. Goed, ja, uh, dat is een, een, een hoop uh, wat er vandaag allemaal gebeurt. Uh, ik zag bijvoorbeeld ook een interessant stukje over baby mammoet... Ja, Liuba, die is uh, tentoongesteld in het Natural History Museum in Londen. en uh, die werd uh, in 2007 ontdekt door een, uh, een Siberische rendierherder. Ik, ik weet dat nog, daar staat ook iets op over, uh, of da daarover staat iets uh, op QFF en die hebben ze nu opgezet. Het is echt uh, fantastisch. Ik zou aanraden daar eens even naar te gaan zoeken. Dit is een interessant stukje. Liuba is te zien van 23 mei tot 7 september in het Londense Museum. En nou ja, mammoeten, die leefden zo'n 4,8 miljoen jaar geleden. En die stierven zo'n 5000 jaar geleden uit. En dat zou te maken hebben met de ijstijd. Anyways, erg interessant. En daarom ook even wat aandacht voor ja, dit kleine. Mammoetje, de baby Mammoet. Ja, en dan is er nog zoveel meer wat ik um, met jullie zou willen bespreken. Maar ja, um, ik, ik, ik zeg van laten we eerst uh, gewoon even lekker luisteren naar een stukje muziek. Jullie gaan luisteren naar uh, Herman Brood en his Wild Romans. En dan specifiek naar het nummer Never Be Clever. Um, moet de techniek me niet in de steek laten. En daar lijkt het wel op. Dus herkansing, mensen. Um, herkansing. Dat is dan weer het leuke van podcast. Hè? Je, als je een schuifje vergeet open te stellen of open te schuiven, dan uh, ben je al grande Maar goed, nogmaals. Never be clever van Herman Brood en his wild romans. I'm cool in the heat Could be little lady since I'm wasting her time Got a head and a bullet I'm Still back in crime And crying. people say I used to do better I guess I'm gonna have to Get myself together But I never I'm suicidal with a sense of humor. Some say I'm freaking it up, trying to start rumors. Some people say that I'm moaned less long. I find myself at home, settle down, write a song. But I love to hang around in black people's places. Fascinating, still in their faces. Holy mama make me concentrate. I got to write a song and I got to create. Ik weet het.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 Never Be Clever van Herman Brood en his Wild Romans. Wat een plaat, wat een muzikant. Heerlijk. En op deze dinsdagochtend 20 mei 2014... Gaan we verder met het, uh, ja, alweer de 17e aflevering van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafoment en uh, ja, het is rustig op QFF in de ochtend. Ik uh, zat eens even in de shoutbox te kijken. Ik zie dat uh, Ninti vakker is. En voor de rest is het rustig, stil. Maar dat zou heel wel mogelijk te maken kunnen hebben met het feit dat er tot diep in de nacht gekeuveld werd op QFF. En ja, dat wil wel eens betekenen dat het in de ochtend vrij rustig is. En dan kamp ik natuurlijk ook nog met het uh, tijdsverschil van uh, een paar uur. En ja, ik bedoel, uh, ja, het is wel uh, dat je denkt van, uh, ja, dat rustige kan ook fijn zijn, zeg maar. En goed... De, aan de andere kant, uh, er is ook uh, een hoop drukte en, en dat is dan meer uh, de drukte die uh, er in de media is over een nou ja, ongelooflijk aantal dingen. Um, sommige dingen, ja, uh, die zijn interessant en zo las ik uh, op klokkenluiden online, um, mm, ja, interessant, interessant. Kijk, dat neem ik altijd met een, uh, hoe moet je dat zeggen? Ja, snufje zout, korreltje zout, buschiejozo. Kijk, um, Kat heeft veel gedaan, maar ik ben licht sceptisch geworden um, richting Kat. Kat is inderdaad een beetje doorgeslagen. Het is heel jammer. Ik had heel graag, had ik um, Kat een keer uh, nou, willen interviewen. Ik heb al wat vragen voor hem waar ik wel eens wat antwoorden op zou willen hebben, maar... Ik heb hem daarover meermaals gemaild, maar daarover uh, komt maar geen uh, reactie. Uh, wat natuurlijk wel uh, oh, ja, opvallend is, is dat er een klein beetje een uh, doorbraak is in, uh, in het hele uh, verhaal rond En uh, uh, Dat heeft ook te maken met de nieuws dat uh, zondag via RTL uh, naar buiten kwam. En uh, dat is dat het uh, onderzoek uh, naar Demmink zal worden uitgevoerd. Gebreid. Uh, en ja, het is toch allemaal wel opmerkelijk als je daarover nadenkt. Het is, het is in ieder geval een zaak om eens met een, een, een scheef, schuin oog. In ieder geval op zijn minst in de gaten te blijven houden. Want uh, mijn gevoel zegt dat als hè, Dem ik, inderdaad gedaan heeft waarvan hij wordt beschuldigd dat er dan in Nederland echt stront aan de spreekwoordelijke knikker is eh, eh, op een niveau of eh, in, in proporties van uh, groottes waarvan wij denken oh my fucking god en mm, ja, the shit is about to hit the fan voor zover die het nog niet geraakt heeft. Goed, ja, en terug naar uh, uh, wat nieuws op uh, QFF. Um, um, um, de bankensector. De bankensector is reddeloos uh, verloren. Maar de beveiliging chip van de pinpas is lek. De chip uh, op de huidige pinpas, de zogenoemde EMV-chip, blijkt door een lek te kopiëren. De chip is juist ingevoerd om skimmen tegen te gaan. Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge ontdekten het lek en beschrijven hun bevindingen in een paper. Door het lek zou het klonen van bankpassen, het zogenaamde skimmen, erg eenvoudig zijn. Gekopieerde passen zouden door banken niet van echte onderscheiden zijn. De onderzoekers hebben het lek middels euh, praktijkonderzoek aangetoond en bewezen. Nou, dat is interessant. Dat postte Combi op maandag 19 mei. En euh, ja, banken. En, en Die hele bankenwereld is, is goed ziek. Die beveiliging van de chip. Uh, dat, dat is natuurlijk één. Maar als je nu kijkt wat er gebeurt met uh, wat de Russen doen: die, die dumpen dan massaal hun uh, tegoede uh, van uh, Amerikaans geld en, en Amerikaanse leningen en obligaties. Uh, daarover een interessante Engelse video waar ik jullie toch even een klein stukje van uh, wil laten uh, luisteren. Uh, luister maar even mee. So ik just reading. Uh, I guess it was yesterday, really. Russia since March or so has been dumping its u.s. Treasury bond holdings Not just a little bit 20% of what it holds it has dumped One-fifth of its Treasury holdings have been dumped in about two months and the other interesting side of this is that we have our Federal Reserve telling us all this quantitative easing and you know 80 whatever it was billion dollars a month they were pushing out to buy bonds and whatnot that's what this whole easing was for they're the ones who are buying it not other countries you see it used to be China was first in buying our debt then it was Japan second place en dan de Federal Reserve, voor een wouw, was het derde plaats. Dat veranderde er twee jaar geleden. Ik heb dit in gezegd in een paar video's. genoemd. En nu is de Federal Reserve nummer één. China werd nummer twee, Japan werd nummer vier. Dat had het er al five, even met uh, free, you... free Electron al over. Um, ja, het is, het is triest om um, ja, te moeten constateren... Um, hoe banken met onze mensen omgaan. Het uh, weinige uh, of eigenlijk gewoon een gebrek aan... Een totale gebrek aan respect. Ja, en, en dan zit ik trouwens op de voorpagina van QVF te kijken via het random plaatje. En dan zie ik een niburu UFO voucher van 100 euro. Ik kom niet meer bij, ik kom niet meer bij. Dat is echt grappig uit oude tijden. Oude tijden uh, um, die herleven op deze manier. Um, ik zie dat Toby inmiddels ook wakker is en uh, zich in de schreeuwdoos op q heeft gemeld. Uh, uh, misschien uh, is dat uh, voor mij ook wel een uh, teken om uh, nou, uh, het volgende onderwerp. ...maar eens te gaan bespreken met jullie. Want ja, zoals ik al aangaf en de hele tijd eigenlijk aangeef... ...tijdens deze zeventiende podcast van de QVF podcast series... ...dat, dat er zoveel te bespreken is op QVF. Het houdt niet op bij één of twee of drie kleine dingetjes. Het zijn er zo ontzettend ongelooflijk ontiegelijk veel. En waar moet je dan beginnen? Ik pak even de dag van de privacy topic erbij... Um, dit is uh, een stukje dat uh, Dromen uh, gisteren ook plaatste. En Combi post dat even in het topic. Hey, uh, Dromen postte dat in de shout. Uh, jongeren hoeven zich in 34 kroegen in Eindhoven niet langer te legitimeren met een identiteitskaart. Vanaf 1 mei kunnen ze aantonen of ze 18 jaar of ouder zijn met een armband met een chipper in. Here we go. Dat staat op, uh, nee, op nieuws.nl. In Eindhoven. Ja, dan gaan we toch redelijk toe naar... Uh, <hijen> daar waar je met je chip betaalt. En ja. <hijen> Dat is toch niet wat we willen mensen. Goed, dan was er ook nog een, een frontline docu. Uh, The United States of Secrets. Het was op uh, PBS in Amerika. Ik heb uh, daar uh, een stukje over geplaatst in het uh, dag van de privacy topic. En ik wil een klein stukje van de video. We gaan even een, uh, een stukje verder in de video. Uh, he issues. He's a computer genius of a sort. Drake had no idea what had been going on between Hayden and the White House. He had been given a different task. I was actually charged to find whatever you've got in the labs, whatever you've got um, in your agency. Even if it's not operational, put it into the fight. We need it. It might help us. We need. To, we need to deal with the threat. But according to the rules Drake thought he had to follow, Whatever he found had to safeguard Americans' privacy. He started by digging around inside the deepest reaches of the NSA's secret R&D programs. And he stumbles into sort of a skunk works and he discovers that there was actually a program before 9-11 that could have, as they said, eavesdropped on the entire world. It's called Thin Thread. Thin Thread. A program that could capture and sort massive amounts of phone and email data was the brainchild of veteran crypto-mathematician Bill Binney. The whole idea was to build networks around the world of everybody and who they communicate with. Then you could isolate all the groups of terrorists. Once you could do that, you could use that metadata to select that information from all those tens of terabytes going by. But to make sure the NSA would not spy on U.S. citizens, Benny and the other analysts had built-in privacy protections. It anonymizes who it's listening in on unless there's a court warrant that makes the identity of that person clear. If you knew that it was U.S. person-related, it would be automatically encrypted. That was part of the design of ThinThread. It had a data uh, privacy section That was working very well, protecting citizens and innocent people uh, by encrypting the data and not allowing analysts to look at it even. Drake was ecstatic. The experimental program could monitor massive amounts of data, but the encryption would protect the privacy of individual Americans. He took it upstairs to the top deck. In those short days and weeks after 9-11, I put together a two-page classified implementation plan to put Thin Thinthread into the fight, and I presented it to Maureen Baginski. Baginski was Drake's immediate superior, the third highest-ranking official at NSA. It took a while to get any kind of response. He felt there was something strange going on. She would refuse to see me. None of her responses were ever electronic. None of her responses were in a form that would be recorded or saved. Finally, um, he wrote a memo, sent it to her, and instead of responding electronically, which would have been normal, she wrote in a big black felt pen. It was kind of a modified cur cursive. And she said, they've gone with a different program. When Drake asked her what this other solution was, she said, I'm sorry, I can't tell you. It didn't take long for clues to emerge that something much bigger was going on. They started seeing stacks of servers piled in corners and so forth. So we had to walk away around all this hardware that was piling up out there, and so we knew, you know, something was happening. All of a sudden, people who normally would communicate with each other uh, were keeping secret uh, this new operation of some sort. Dozens of NSA employees were sworn to secrecy. But before long, details were leaked to Drake. And I had people coming to me with grave concerns about what are we doing, Tom? I thought we're supposed to have a warrant. I'm being directed to deploy what's normally foreign intelligence, outward-facing equipment. I'm being now directed. To place it on internal networks. At the same time, Bill Binney and the ThinThread team heard that the program was using ThinThread, but stripping out the privacy protections. What they're hearing is that the program they designed is in some form being put into use, but without yeah, the privacy protection. Yeah, that's actually that sick, honey. As you're over. Nadinkt. Zo zijn die Amerikanen, maar ook wij Europeanen... ...keihard ge gepleed door eh, de mensen achter de schermen. Die dus ook het hele NSA-apparaat runnen. En besef je ook vooral goed... ...wat de rol van een onderneming als Google en Facebook... ...en ik ben zelf wars van dat deel van de sociale media... ...dus Facebook, eh, nee, het is sowieso al een uh, gevaarlijk iets... Uh, Google gebruik ik zo nu en dan, maar dan altijd via Tor. Uh, ja, ik ben gewoon heel voorzichtig. Maar dat, dat was ik lange tijd geleden al en dat zal ook eigenlijk ook ergens altijd wel blijven. Je moet gewoon op je hoede zijn, want wij weten gewoon simpelweg niet wat ons straks in de toekomst te wachten staat. Wie weet worden mensen uit Nederland straks al gewoon maar uitgeleverd aan Amerika omdat Amerikaanse film- en muziekmaatschappijen geld willen zien van deze mensen omdat ze dingen gedownload hebben. En onthoud goed dat er een uitleveringsverdrag is tussen beide landen. Ja ja, zo goed worden onze Nederlandse burgers beschermd. Of zal dat wat te maken hebben met die inschrijving van ons land als onderneming bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel? Ja, ik hoor u denken. Ik hoef er eigenlijk niet eens zo lang over na te denken. Waar ik ook niet over na hoef te denken is dat jullie nog steeds luisteren naar Radio QFF. Oftewel de QFF podcast series aflevering 17 op de enige echte vijfband zender op 66.6 FM. QFF, 666... It's not what you think it is. No, it's not. We... No, no, it's seriously not, man. And uh jullie gaan luisteren naar Herbie uh, Hancock. Ready or not? <laughs> Pull that out, babe. Pull that out, babe. Pull that out, babe. Pull that out, babe. Bye. -bye. En dat was Ready or Not van Herbie Hancock. Heerlijke muziek, Free Electron, thanks. Voor het opvullen van het muziektopic op QFF. Want ja, ja QFF is gewoon uh, the greatest trick the devil ever pulled. The greatest trick the devil ever pulled... Was Are we? Are we, man? O come on, wij zijn het gewoon... Ja, goed. Uh, welkom terug bij de 17e, ja, 17e, 17 aflevering van de Kielfev podcast series. 17. Daar is iets mee. Mm, ja, ik had het al eerder willen benoemen, maar ik, ik denk ik houdt een beetje spannend. Deze 17e aflevering van de Kielfev podcast series. Want de mensen die mijn avatar, mijn plaatje op Kielfev kennen, en dat plaatje heb ik al heel lang. Dat had ik al op uh, Nibubu. Lange tijd geleden. In dat plaatje staat nummer 17. Ja, maar waarom? Sommigen uh, weten daar iets meer over. Maar misschien moet ik jullie wat meer vertellen over... Uh, nou ja, uh, The Night of East and West. Ik had al wat klaarstaan... Uh, nu staat hij weer niet in mijn boekmarks. Dat is wel een annoying. Uh, oh, wacht. Ik heb het ook wel hier. Ik had al wat dingetjes voor mezelf. Ook in een tekstbestandje. Uh, uh, nou ja. Uit uh, trachten te leggen. De zeventiende de graad. in uh, uh, de Schotse rite van de vrijmenselrij. Uh, dat is de graad van de ridder. van. Het oosten en het westen. En um, nou ja, voor diegenen die dat nog niet wisten... daar heeft uh, mijn avatar eigenlijk alles mee te maken. Als je goed kijkt, dan uh, weet je vanaf nu een beetje meer. En voor de rest, ik moet het misschien ook maar niet te veel vertellen. Want uh, hoe meer ik vertel, hoe, hoe meer ik in principe verklap... over uh, ja, bepaalde achtergronden en uh, bepaalde informatie... Die weer kan leiden tot de identiteit van waarvoor met. En dat moet voorlopig maar even mooi zo blijven zoals dat nu is. En eh, dan gaan we naar het eh, volgende wat ik nog even met jullie wil bespreken. Um, in het podcasttopic uh, uh, opperde ik het al even. En dat kwam omdat uh, Toby frillon frillon Toby, uh, kwam met... Uh, de vraag waarom de podcasts eigenlijk niet op YouTube staan. Nou ja, uh, wie wil het doen? Zet ze maar om. Want alle, YouTube, uh, of alle podcast uh, afleveringen zijn te downloaden. Uh, gewoon gratis en voor niets. En als je ze downloadt, dan kun je er heel makkelijk een bestand van maken dat je op uh, YouTube kunt zetten. Dus iedereen die dit luistert en, en die zich geroepen voelt om uh, dat te gaan doen, doe het vooral. Spread the word. Verspreid uh, onze podcast en zorg dat nog meer mensen uh, de podcast gaan luisteren. En zo uh, nou ja, hun weg vinden, of een nieuwe weg, of een andere weg, naar heel veel informatie. Interessante informatie over dingen die vaak uh, onbesproken bleven um, in de media, of, of nou ja, op tv, of op de radio, maar wel degelijk heel erg interessant zijn. Zo hebben wij een topic, uh, Jovra. En, uh, dat is een topic dat op uh, maandag 12 augustus 2013, bijna een jaar geleden, uh, iets minder dan een jaar, maar uh, werd gemaakt door Zeratul. En uh, daarin postte Combi deze week een uh, aantal interessante filmpjes. Een interview met uh, schilder Jovra. Uh, en het interview is uit 1986. Ik, uh, in Frankrijk. Vlak voor de verkiezingen. We gaan even luisteren. Dordogne, Péricard, le pays de l'Homme. Mieux vivre, beter leven in de Dordogne. Het land van de mens. Het symbool van de stier. Het symbool van het zich eeuwig regenererende van vader en moeder natuur. Dat ziet u wel. Het, het, het geluid van de video is echt erbarmelijk slecht, maar het lijken wel VHS Laten we proberen opnamen. Joffra's licht vast te leggen. Maar dat is moeilijk. Wauw. Leur Dordogne Het lichte licht. Een, een, een interessant persoon. Van nou, ik Francis. ben wel even brutaal om een, een stukje door te uh, spoelen. In, uh, en ja. uit die centra komen. Hier ze komt in hij aan de het, het woord. Ja. Ja, Dat is ook allemaal gegroeid hoor. Ik heb heel lang in, in Amsterdam gewerkt. In een galerie. Zes jaar. En die scheen er mee uit Dan had ik een uh, contract mee, een uh, exclusief contract, dus ik mocht niet uh, buiten de galerie omverkopen en tentoonstellen. De hij deed alles voor me, is natuurlijk erg prettig en je kreeg regelmatig checks op de bank. Maar op een zeker moment scheen hij er mee uit, dus toen moest ik iets doen en al mijn werk had hij, had hij aangekocht. Nou, ja, ben, eh, uh, uh, uh, uh, gewoon uh, interessant. Het zijn uh, drie video's. Het is, uh, nee, wat? Vier? 70, uh, 140 minuten kijkwerk. Dat is meer dan twee uur. Um, een aanrader, geplaatst door uh, Combi. En uh, daarvoor ben ik hem uh, zeer erkentelijk. Dankjewel, Combi. Um, ik zie trouwens dat wij uh, elkaar in uh, post grappig genoeg uh, bijna duizend ontlopen. Dat is hard gegaan. Voorheen liep jij ver op me voor. Ik ben weer wat op je ingelopen. En binnenkort zal het wel weer andersom zijn. Maar we just keep on trucking hier op QFF. En ja, je luistert of u luistert nog steeds naar de 17e aflevering van de QFF podcast. En mijn naam is Bafelmet en het is inmiddels bijna 12 uur op 20 mei 2014. En dat betekent dat de dag doorgezaagd is. Zagemans. Je... Ja, die heeft zijn werk kunnen doen. Uh, in, in, in die zin van... Uh, uh, ja, dat er uh, gezaagd is. En uh, ik, ik, ik wil eigenlijk voorstellen om... Uh, ja, nog naar een uh, stukje muziek uh, te gaan luisteren. En omdat ik wel vaker klachten kreeg van... Uh, ja, onder andere uh, mastermind-dromen over de muziekkeuze... Uh, heb ik besloten om af en toe eens even een ander soort plaatje um, ja, te draaien. En om, om, om, ja voornamelijk eigenlijk om de doodeenvoudige reden dat er zo ongelooflijk veel uh, soorten muziek zijn gemaakt dat um, ja, het uh, in mijn ogen uh, ja, ook interessant is dus om meerdere soorten muziek uh, nou ja, af en toe eens ten gehore te brengen. En ik zou zeggen, uh, ja, we gaan uh, luisteren naar een uh, uh, misschien een beetje wat uh, aparte remix. Nou, het is een remix van uh, uh, Robin Grontear en The Mabob. En uh, het is een remix van... Ja, Madonna, Damn Funk en het liedje Human Nature. Afin, ga maar gewoon lekker luisteren. Yeah, The Up en Robin Grontier met Human Nature, een remix van Madonna en Damn Funk. Wat een heerlijk plaatje was dat om, ja, eigenlijk feitelijk deze uh, zeventiende, want het is alweer de zeventiende aflevering van de QFF podcast series, min of meer een beetje af te sluiten. Want uh, ja, we zitten nu eenmaal met een, een, een, ja, een kleine tijd uh, ...begrenzing, waardoor we gewoon gebonden zijn aan een maximale uh, tijdsduur van twee uur. En als die twee uur dan bijna om zijn, dan gaan hier alle alarmbellen en, en, en, en sirenes af. En uh, dat is natuurlijk heel begrijpelijk, want ja, uh, je wilt natuurlijk niet uh, dat um, uh, je te laat bent en dat daardoor uh, je opname feitelijk in gevaar komt. Want uh, ja, dat is gewoon zonde. Ik bedoel, uh, ja. Ja, goed. Aan de andere kant kun je ook gewoon denken aan... Uh, fuck it. The farting flies. Oeh, yeah. Ja. Oeh, yeah. Maar goed, um, dat denk ik niet... Ik denk dan eerder van, uh, WhatsApp. WhatsApp. Maar uh, nee. Het, het was de 17e. Mijn naam is uh, Pavomet. En uh, u luisterde naar uh, QVer. <tries> <tries> <tries> it's not what you think it is. No, it's not. En <tries> ja. U hoort het al aan de eindtune. Dit was hem weer. Uh, het is vandaag dinsdag 20 mei en het is precies 12 uur. Hoe mooi. Mijn naam is uh, Pavelmunt. Dit was de 17e tot de 18e. Bye bye.